Balk. Stel je voor dat hij op weg naar zijn congres of op de terugweg een auto-ongeluk kreeg, dan zou je ook nog op de begrafenis van Balk moeten spreken. Ik moest er niet aan denken. De onverwachte dood van Jaap heeft ons diep geschokt. Zo nou, kun je toch wel van een onverwachte dood spreken. We statistisch gesproken wel onvroeg als je altijd in een auto zat en zo reed als Balk. Het is nog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 Antropoloog kunnen zeggen. En trekt u dit dan op. Ja, nu stil blijven staan. Stil blijven staan. Dank u wel. U we kunt u weer aankleden, maar wacht u nog even in de wachtkamer.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 waar is. Die voor mij en ik namen over van ja. lijsten op fiches en dan weer van fiches op lijsten. Nee, dat kamertje boven aan de trap. Heb jij enig idee wat hij dat doet? Ik denk dat hij aan zijn artikel werkt. eens naar nou gaan kijken. Wat kom jij hier doen? Kijken waar je zit. Je hebt je hier maar teruggetrokken. Je komt toch niet met nieuw werk? Ik kom alleen maar kijken.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 Ik ga weer zo'n